1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met directeur Jeroen van den Berg... van het schaaktoernooi van Nederland, het Tata Steel Chess Tournament. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Rutte noemt Nobelprijs voor OPCW een opsteker. Barahari maakt excuses aan slachtoffers. En de NS erkent dat bij drukte kleine stations worden overgeslagen. Het regent of mot regent. Langs de Noordkust wordt het later op de dag droog. Maar daar staat alweer wel een harde noordoostenwind. Door 10 tot 14 graden. Morgen vooral in het noorden nog regen. Op andere plaatsen wat zon. En het wordt 12 graden en zondagmiddag weer regen.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 for its extensive work for eliminating chemical weapons een Nobelprijs met een Nederlands tintje, want de OPCW is gevestigd in Den Haag. Zometeen om half twee wordt in het Bel Air Hotel, dat is daar pal in de buurt, een persconferentie gehouden. Verslaggever Mark Hamer, die is er al in het hotel. Zijn ze al een beetje zenuwachtig, Mark? Ja, best wel. Net, net komen de bewakers eigenlijk binnen van de, van de OPCW en die, ja, die, die nemen, gaan nu in, in een hoekje staan en die gaan zometeen verzorgen dat het hier allemaal goed verloopt. Ja, in haast is deze persconferentie gehoord. Ik heb net even met een paar mensen van de OPCW gesproken. Die zeiden, ja, ongeveer 40 minuten voor, de, uh, voor het tijdstip van 11 uur dat het be officieel bekend werd, kregen wij te horen. Toen hebben ze de Noorse televisie wel naar binnen gelaten. Om 11 uur zelf uh, hebben we het uh, uh, Bel Air Hotel, het hotel dat naast eigenlijk het gebouw van de OPCW zit, gebeld van, luister eens, wij moeten straks een persconferentie geven. Kunnen we bij jullie terecht? Nou ja, toen zijn alle voorbereidingen getroffen. Uh, ja, op, het is een beetje een chaos bij de OPCW, want we hebben net zojuist ik heb ook een tweet gezien van het Nobelcomité die zeiden van... luister uh, eens, dus, neem alsjeblieft contact op uh, met ons uh, OPCW. We proberen jullie te bereiken, maar jullie zijn onbereikbaar. Nou ja, dus dat geeft wel aan de chaos. En er moet zo'n persconferentie voorbereid worden. De zaal was er wel, maar ja, je moet ook natuurlijk een mooi achtergrondschermje hebben... waar het logo van de OPCW uh, op staat. Nou, en daar zijn twee mannen voor gekomen, Heren... We we ook op het laatste moment even dit schermpje in elkaar zetten? Dat klopt. Dat klopt. Ja? Hoe laat werd u gebeld? Uh, we zaten aan de koffie, hè. Kwart voor twaalf. Kwart voor twaalf, zo. Half twaalf, kwart voor twaalf. W werd u gebeld door het hotel? Of, uh... Nee, door de open en dit, dit Doet u vaker, dit schermpje, voor ons in elkaar zetten? Afgelopen week. <laughs> Oké. Okay. Dus u weet uh, waar de schroeven lagen en hoe het in elkaar Precies. moet? Nou, we hadden het nog klaar liggen. Dat was het geluk van de dag. Dus, uh, ja, maar voor hun... Was het duidelijk een verrassing voor ze? Merkt u dat? Dat weet ik niet, dat weet ik echt niet ja. Maar u werd gezegd, snel naar het Bel Air Hotel. Ja, spulletjes inladen en rijden. Zo ja, staat het schermpje hier nu mooi uh, opgesteld. In de zaal waar zo meteen de persconferentie gaat plaatsvinden om half twee. Dan komt de secretaris-generaal van de OPCW, Ahmed Uzumtje. Als ik het heel correct uitspreek, hij is van Turkse afkomst. Hij komt hier zo meteen te met, uh, spreken. Het zal uh, internationaal worden uitgezonden. Ik zie inmiddels al, uh, nou ja even kijken, ongeveer twaalf camera's. Het zal uh, wereldwijd worden uitgezonden. Den Haag met de OPCW, dus even het middelpunt van het woord. Mark Hamer in Den Haag. En ook hier op Radio 1 kunt u die persconferentie live volgen... zo meteen om uh, half twee bij de OPCW. Ik praat even verder met diplomatiek deskundige Robert van der Roer. Is die toekenning, uh, goedemiddag meneer van der Roer, Is een verrassing? Nou, enerzijds wel, want als je kijkt naar de, naar de favorieten... dat was Malala, het 16-jarige Pakistanse meisje... En de, Congolese dokter Mugwege... Uh, ...individuen, die waren favorieten... ...en uh, dat, ja, dat is dus anders uitgepakt. Anderzijds niet een verrassing... ...omdat sinds 1901 al 24 keer een organisatie... ...in de prijs is gevallen... De afgelopen jaren waren dat onder andere het, het atoomenergieagentschap... ...de Verenigde Naties, de campagne tegen landmijnen... Artsen onder grenzen. En dus nu, uh, ja, na vorig jaar ook de Europese Unie... ...nu dus weer een organisatie. Maar het is niet altijd een tijd op te trekken... ...want soms krijgt een organisatie of een individu een prijs te vroeg... ...soms helemaal niet. En uh, soms is het een onbekende. En nou ja, omdat we natuurlijk nu met Syrië allemaal in het nieuws bezig zijn... Ja, ...sluit het mooi aan bij de actualiteit zou je zo kunnen zeggen. Ja, is het een goede timing ja, ik denk dat het wel een goede timing is, omdat deze organisatie verdient wel uh, de aandacht, uh, om, om, omdat ze ja in de in de luwte werkt. Het zijn ja, men heeft een stad van 500 man, men heeft een heel 189 lidstaten, maar het werk gebeurt in de in de anonimiteit. Het is zwaar werk, anoniem. Het is ook belangrijk, omdat men ja. ...toch bezig is geweest de afgelopen jaar met zo'n ja, 80% van chemische voorraden... ...om die te vernietigen en dan op het traceren. En dan, dan mag je een steuntje in de rug verwachten. Ja, dat, uh, en ze zijn ook al eerder genomineerd geweest trouwens en nu is het dus echt raak. En het kan uh, natuurlijk voor het werk in Syrië ook het nodige betekenen. Ja, het, uh, het, het, uh, je komt toch makkelijker binnen. Je hebt meer status. Je bent een Nobelprijswinnaar. Uh, het is een steun in de rug het uh, uh, werk, of het makkelijker wordt, is maar zeer de vraag. Want kijk, Assad, moet, uh, de dictator, uh, moet wel meewerken. En die vecht voor zijn overlevering. Maar uh, als je een Nobelprijswinnaar uit levensduur gaat maken... dan haal je ook weer extra ellende op de hals. Dus ze gaan in elk geval nu met meer steun in de rug naar binnen. Dat is het ding dat zeker is. Ik dank u wel voor de uitleg. diplomatiek deskundige Robert van der Roer. Dit is het nos Journal met Jan van der Putten. Het is dag 2 van het proces tegen kickbokser Badder Hari. Een dag die begon met excuses aan de slachtoffers en de aanhouding van de jongere broer van Harry. Verslaggever Jeroen de Jager volgt de zaak. Het loopt allemaal wat vertraging op, horen we net, Jeroen. Hoe zit dat? Ja, het kan uh, weken langer gaan duren. Uh, wat er aan de hand is namelijk... we hebben uitzendingen gehad van uh, Brandpunt, reporter uh, van de KRO... over die zaak, uh, Hari En in, in die uitzendingen zat, werd gebruik gemaakt van het dossier... dat hier uh, besproken wordt. Dat dossier is dus gelekt. Dan is er sprake van een mogelijke schending van het ambtsgeheim. Uh, de Rijksrecherche wordt dan ingeschakeld. Die gaat er onderzoek naar doen. In dit geval uh, zijn er misschien wel 170 mensen... die de beschikking hadden over dat, uh, Rijks, over dat uh, dossier. En dus duurt het heel erg lang... Voor de Rijksrecherche klaar is met het onderzoek. En niet eerder dan dat de recherche klaar is, kan er gerequireerd worden, kan er een straffeis worden bepaald. Want dat kan gevolgen hebben voor de straffeis. Het kan ook zijn dat de verdediging op niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie aanstuurt. als gevolg van dat lekken. Kortom, uh, wekenlang vertraging in, uh, in de zaak Baderhari. Wekenlang. En uh, dan hadden we ook nog het merkwaardige verhaal dat uh, de broer van Baderari is aangehouden. wegens mij, nee. Ja, um, hij heeft vanochtend hier onder Ede als getuige verklaard namelijk dat um, bij een bepaald geweldsincident in een, uh, in een club in Amsterdam um, hij aanwezig was en dat hij daar geslagen heeft. Hij als eerste heeft geslagen, twee klappen heeft uitgedeeld en vervolgens is weggetrokken door zijn broer Badder. Um, verder uit alle andere uh, verklaringen uh, zou blijken dat uh, Badder Hari daar wel degelijk uh, geslagen heeft en dus zegt het openbaar ministerie wij verdenken jou van wij, mijn eet, je hebt hier zitten liegen in de rechtszaal, want jouw broer heeft geslagen en neemt hem hier in bescherming. Hij werd afgevoerd vervolgens niet nadat hij nog een omhelzing kreeg... van zijn oudere broer. Afgevoerd via het cellenblok, wordt verhoord nu, maar komt vandaag gewoon vrij. Maar er loopt dus nu wel een onderzoek wegens mijn eten tegen hem. Jeroen de Jager bij de zaak Badrari. Het aandeel van het net geprivatiseerde Britse postbedrijf Royal Mail... is op de eerste handelsdag omhoog geschoten. Het aandeel is nu zo'n 4,40 pond waard. En het werd door de overheid en investeerders verkocht voor 3,30 pond. En de oppositiepartij Labour heeft nu al geklaagd... dat de overheid Royal Mail te goedkoop van de hand heeft gedaan. De Britse overheid gebruikte opbrengst om het begrotingstekort terug te brengen. De regering verdiende 1,7 miljard pond aan de verkoop. Er is vertraging en dan slaat de NS wel eens kleine stations over... om tijd in te halen. Want dan voorkom je dat de dienstregeling in problemen komt... en dat er nog veel meer mensen vertraging oplopen. En er wordt gefronst. wenkbrauwen worden er gefronst. Erik Trinthamer van de NS, goedemiddag. Goedemiddag. Is, is een kloppende dienstregeling belangrijker dan mensen vervoeren? Als het verschil is of bijvoorbeeld 100 mensen te laat laten aankomen... of duizend mensen die in een intercity, die in een intercity zitten... Ja, dan is de keuze om een station te passeren. Hoe vervelend ook weten we, maar die keuze maken we dan. Dus kiezen uit twee kwaden en deze leidt dan te sn te snel tot een betere oplossing. Hoe groot moet die vertraging zijn? Een minuutje, vijf minuten? Nee, die vertraging loopt dan op. De, de verkeersleiding ziet die vertraging oploopt. En op een gegeven moment maken ze het besluit om een trein of op te heffen of een station te laten passeren. Vaak maken deze treinen onderdeel uit van een kwartiersdienst. Dus vier keer per uur rijdt er zo'n trein. En dan wordt er gezegd, de eerstvolgende trein zit al zo dicht tegen, achterop deze sprinter... dat u de volgende trein over enkele minuten kan nemen. Niettemin blijft het vervelend en zoeken we uiteraard naar een oplossing, maar het blijven incidenten waar we uh, dit de beste oplossing voor vinden. Ja, en ook lastig. Het is natuurlijk mensen die op de perron staan te wachten. Die zien de trein voor de neus voorbij rijden. Maar als je daar nou met moet zijn op zo'n klein station... dan kun je je niet uitstappen. Dat is ook heel lastig. A absoluut, absoluut. Dus we, we begrijpen de brief van Rovo ook ontzettend goed. Die nemen we ook heel serieus. Maar het is nogmaals voor ons kiezen uit twee kwaden. Zorgen we ervoor dat een aantal mensen een vertraging oplopen? Of zorgen we ervoor dat de dienstregeling gewoon blijft lopen... en dat er veel grotere groep mensen die nu nog geen hinder ondervinden... van een vertraging, dat straks wel gaan ondervinden? Ja, en hoe voorkom je dit nou ja. Vaak, uh, uh, vaak is de oorzaak, of ligt de oorzaak buiten onze invloedssfeer. Maar hebben we er wel mee te maken en moeten we er een oplossing voor verzinnen. Uh, neem bijvoorbeeld een vrachtwagen die op een overweg stilstaat. Of een infrastoring of ergens anders een defecte trein. Uh, dat laatste is dus uiteraard wel in onze invloedssfeer. Maar je wil dat zo snel mogelijk oplossen. En daarom het blijven ook incidenten. Als het geen incidenten zouden zijn, dan zou je een structurele maatregel kunnen vinden. Erik Trindhamer van de NS. In september zijn een kleine 600 bedrijven en instellingen failliet gegaan. En dat is toch redelijk goed nieuws, want het is weer wat minder dan in augustus. En het laagste aantal tot nu toe in 2013, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de tweede opeenvolgende maand dat het aantal faillissementen afneemt. Woord voor de Jansen van het CBS.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 Een gemiddeld Nederlands huishouden geeft 1000 euro per jaar uit aan sport. Nederlanders gaven in 2010 met elkaar 7,5 miljard euro uit aan het bekijken en beoefenen van sport, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mensen gaven meer uit aan sport- en fitnesscontributie dan vier jaar geleden. En er is ook meer geld uitgegeven aan sportkleding. Ongeveer een miljard euro werd uitgegeven in de sportkantine. En dat is minder dan in 2006. Toen lagen de uitgaven aan de horeca en de sport 11% procent hoger. De Spaanse autocoureur Maria de Vilota is op 33-jarige leeftijd overleden. Zij was een van de weinige vrouwen die een Formule 1-wagen heeft bestuurd. De precieze oorzaak van de overlijden is nog niet bekend... maar de politie gaat uit van een natuurlijke dood. En Willem-Jan Stegeman zal vermoedelijk de nieuwe voorzitter worden... van de Judo-Bond Nederland. Het bestuur draagt hem voor als opvolger van Jos Hel. Stegeman is nu wethouder en loco-burgemeester in Culemborg. Het is twaalf minuten over één. Johnson Hoka vertelt hoe het is op de weg. Files op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort, twee kilometer voor één bruggen. Korte file op de Ring Amsterdam, a 10 West richting Den Haag voor de Koentunnel, twee, twee kilometer. En op A27 Breda richting Utrecht, daar staat tussen Hank en Nieuwendijk, vier kilometer. Hoofdpunten van deze uitzending: het winnen van de Nobelprijs voor de Vrede voor de OPCW zorgt ervoor dat die organisatie meer slagkracht heeft in Syrië. Denk diplomatiek deskundige Robert van der Roer. De rechtszaak tegen Bader Hari loopt weken vertraging op... omdat het televisieprogramma brandpuntenbeschikking had over het strafdossier. En het heeft mogelijk ook gevolgen voor de hoogte van de strafeis tegen de kickbokser. En de NS erkent dat kleine stations worden overgeslagen als een trein vertraging heeft. Zo wordt volgens de NS voorkomen dat de dienstregeling in de war raakt... en een grotere groep mensen last krijgt van die vertraging. Dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg en Lunch.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 Schepper en Co in het Land met vandaag beeldend kunstenaar Herman van Hoogdalem. Hij zei het geloof van zijn jeugd vaarwel, want de bijbelverhalen joegen hem angst aan. Voor God kun je het immers nooit goed doen. Schepper en Co in het Land, rond 5 uur bij de NCRV op Nederland 2. Het begint met gevonden worden. Benny is chef, kok en mede-eigenaar van restaurant Bak. DTG helpt het restaurant met een website die ook goed werkt op je mobiel...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 In onze serie In de Praktijk hebben we het al de hele week over de 55-plussen die werk zoekt. Hoewel minister Asje vorige week meerdere miljoenen beschikbaar heeft gesteld, is nog niet iedereen onder de indruk. Ja, onze, gro onze groep wordt een beetje nou, niet echt voor het zonnetje gezet. Ik bedoel, er wordt weinig aandacht aan ons besteed, terwijl we toch een behoorlijk arbeidsverleden hebben. En dan zo rond half twee wordt de persconferentie verwacht van de OPCW in Den Haag. Dat is in verband met de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede. Verslaggever Mark Hamer is daar zo gauw die persconferentie begint. Hoort u dat? En daarna gaan we dan beginnen met stand.nl. En de stelling dan, coming-out-dag is nog steeds noodzakelijk. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101.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 Het meest prestigieuze schaaktoernooi van Nederland, het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee, gaat na 75 jaar vernieuwen. Vroeger heette dat het Hoogoven tegenwoordig heeft het dus deze naam. In januari spelen de schakers voor het eerst op alternatieve locaties, namelijk de Hightech Campus in Eindhoven en ook in het Rijksmuseum. Vandaag een werklunch met de directeur van het toernooi en dat is Jeroen van den Berg. Hartelijk welkom. Oh. Uh, woensdag was de presentatie van het deelnemersveld. En als toernooidirecteur is dat natuurlijk een van uw belangrijkste taken... om aansprekende spelers naar het toernooi te halen. Bent u daarin geslaagd, vindt u? Um, ja, ik ben eigenlijk wel tevreden. We hebben vijf spelers uit de top tien... En uh, dat is altijd mooi, welke sport je ook doet. Uh, dat, dat klinkt altijd goed. Uh, helaas heb ik, uh, ben ik er niet in geslaagd om de twee finalisten om de wereldtitel Anand en Carlsen te contracteren. Die spelen in november een schaaktweekamp en die hebben aangegeven dat ze daarna eigenlijk uh, rust prefereren. En uh, nou ja, daar, daar heb ik me dan maar bij neer te leggen. Ja. Maar wat er overblijft, uh, ziet er eigenlijk prachtig uit. En de nummer ikzelf. twee is er ook niet, Kramnik. Nee, nee, dat wisselt eigenlijk per dag. Kramnik is er ook niet. Maar op dit moment is Aronian weer nummer twee op de virtuele wereldranglijst. En die hebben we wel. Kijk, nou, nou ja, in ieder geval met, met vijf uit de top tien. Dat is toch niet onaardig lijkt me. Nee, Nee, dus, daar ben ik ook heel blij mee. Dat Helpt zeg ik het eerder. dan mee dat je tegen zulke spelers kan zeggen... nou, en dan speel je dus in het Rijksmuseum? Nou, dat heb ik niet gezegd. Ik heb, en daar zijn we een beetje geheimzinnig over gebleven. Dat was ook de bedoeling dat we dat zo lang mogelijk uh, geheim zouden houden. Ik heb wel tegen de spelers gezegd in de onderhandelingen... die allemaal zo'n beetje in de afgelopen zomerperiode plaatsgevonden... Dat, uh, dat we in Amsterdam en Eindhoven zouden gaan spelen. Maar ik heb daarbij niet de uh, locaties genoemd. Maar ze, ze kennen ons toernooi zo goed en ze zijn kennelijk zo vertrouwd met ons... dat ze dat eigenlijk voor kennisgeving aannamen. Ze vonden het wel, uh, wel een aardige gedachte, denk ik. En, en hoe werkt dat eigenlijk? Bezoekt u die mannen dan persoonlijk? Of gaat dat gewoon via uh, mail en, uh, en dan is het goed? Nou, dat verschilt een beetje. Ik bezoek de mannen niet persoonlijk thuis om te gaan praten over het komende toernooi. Uh, dat kan soms, gaat soms trouwens ook via managers. Die heb je ook in de schaaksport. Um, in een, som, soms kan ik het ook gewoon via de e-mail doen. en zijn we heel snel klaar. En er kan ook nog een paar telefoontjes aan te pas komen. Maar ik probeer wel regelmatig toernooien te bezoeken. Dat ik ze tussendoor ook wel even zie. Ja. Dat we ook gewoon persoonlijk contact hebben. Dat ja. kan ook over privézaken gaan. En uh, zolang je dat een beetje goed onderhoudt. Dan werkt zo'n e-mailtje ook een stuk sneller. Contacten altijd goed natuurlijk. Want ja, dat beeld bestaat natuurlijk wel van schakers. Mm -hmm. uh, ook wel een clichébeeld misschien. Dat het toch een beetje wereldvreemde types zijn. Die uh, ja, een beetje teruggetrokken. Vooral met zichzelf bezig. Ja het is mijn sport. Het is ook nog steeds mijn passie. Dus uh, ik moet dan eigenlijk zeggen. Nee dat is niet <lacht> zo. Maar ik begrijp wel <lacht> waar het vandaan komt. En het is in zekere zin ook wel een beetje zo. Want het is ook wel een gesloten sport. Uh, mm. de in de schaakwereld is het ons-kent-ons-gehalte heel erg hoog. Maar aan de andere kant zijn schakers, als je ze beter leert kennen... en ik ben in de gelukkige situatie vanuit mijn functie... dat ik de meesten heel goed heb leren kennen... zijn het ook hele gewone en fijne en aardige toegankelijke mensen. Als je uh, bijvoorbeeld met de organisator van Pinkpop praat... dan, uh, nou, dan heeft, kan die mooie verhalen vertellen over hoe die dan die artiesten daar binnenhaalt En ook wat, wat de faciliteiten zijn die ze dan eisen. Is dat met schakers ook zo? Nee. Uh, er wordt wel, ik heb wel eens wat dingen uh, gelezen dat uh, de schakers ook... Uh, rare eisen, soms als belachelijke eisen. Ja, en Bobby Fischer ook natuurlijk. Dat was, ja. dat was heel moeilijk. Dat is een andere tijd, net voor mijn tijd. Kasparov heb ik wel drie jaar lang meegemaakt in Wijk aan Zee. Nou, die, die was inderdaad niet even makkelijk eh, in de omgang. Maar hij had geen enkele bijzondere eis. We hadden voor hem bij zijn het het eerste jaar... de mooiste hotelkamer in Wijk aan Zee voor hem geregeld. En hij kwam binnen en zei... No way, dat was geen haar op zijn hoofd. Die zei dat ik daar ga slapen. Want het had <lacht> zeezicht, maar dan komt de wind vol op zijn raam. En dan slaapt hij. Dus toen had hij een van de slechtste kamers in het hotel. Nu is hij drie jaar heel gelukkig geweest. Ja. En verder geen centje pijn. Dus dat ja. valt allemaal wel mee. En of komen toen... ze gewoon voor het geld, startgeld? Juist, dat wou ik eigenlijk zeggen. Ook met die nieuwe plannen die wij, wij hebben bedacht. voor, uh, voor, voor, de komende, voor het komende jaren in, uh, in wijk aan Zee bij Tattestiel Schaaktoernooi. Als je dan gewoon weer moet onderhandelen met die schakers. dan is eigenlijk kijken ze toch het liefst eerst in die e-mail. van wat, staat er, wat is het bedrag wat er genoemd wordt. Daar begint u dan ook meestal mee zo'n mail? Ja, meestal wel. Ja. Nou, ik probeer eerst de Aanzet heb ik dit jaar wel gedaan. We hebben wat vernieuwingen. En het startgeld is misschien iets minder dan je gewend bent. Maar de, de, de, de alle openheid uh, komt dan vanzelf. Het staat er gewoon goed op dit toernooi, denk ik, bij de schakers. Um, ja, dan even over de mediaandacht. Hans Beum, goedemiddag. Want wie Schaken zegt, zegt Hans Beum. Vroeger keek ik dan naar Studio Sport. En dan, dan kwam u in beeld om over dat Schaken te vertellen. En ik, ik, ik snapte eigenlijk niks van Schaken. Maar ik vond het toch heel interessant door die verhalen die u eromheen vertelde. En dat missen we tegenwoordig. Hoe kan dat? Ja, dat, daar zijn. Kijk, zo'n zo data-toernooi, Maar er zijn er wel meer hoor. Nederland speelt mee in de top 10 van de, van de beste landen ter wereld. Eh, dat verdient natuurlijk om uh, goed begeleid te worden. Ook in de media, ook in de, in de, in de pers en bij de sportprogramma's. Maar je hebt een paar, uh, ja, een paar ingrediënten die er aan grondig liggen dat dat niet gebeurt. Uh, de een is een hele begrijpelijke. We hebben geen wereldkampioenskandidaat meer. Toen Jan Timman dat was, mm -hmm. had je een aansprekend succes. En dan krijg je een soort Barney-effect bij de Darts of een Zonderland-effect bij dat turnen. Dus dat is logisch. Ja, die, die, is, die hebben we nu niet. Dus dat, dat begrijp ik. Maar een tweede uh, argument, dat vind ik een beetje uh, vervelend... De commerciële uh, omroepen, dat die voor de massa gaan... dat begrijp ik nog wel. Maar dat de publieke omroepen uh, langzamerhand ook uh, die kant op gaan... Uh, dat vind ik toch wel erg jammer. Ik dacht, de publieke omroepen juist een venster waren... op alles wat sport was. En dan, uh, dan hoort zo'n prachtig toernooi daar ook bij. Maar zij gaan in grosso modo gaan zij ook voor de massa. En uh, ja, in het verlengde daarvan denk ik daar, dat daar contracten... aan ten grondslag liggen. Dat of ze hebben zoveel betaald... Dat ze er alles uit moeten halen voor en na beschouwingen en tijdens en nog een heleboel dingen. Ja. Of ze hebben zoveel gekregen dat ze redactioneel uh, gebonden zijn. Ja. Nou, dat zijn zo'n beetje de, de, ja. de redenen waarom het, uh, we minder schaken zien. Kan het schaken er zelf ook nog iets aan doen? Want ik bedoel, kijk, het gegeven is er. Je hebt dat bord en je hebt die stenen. Uh, of stenen, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, de stukken. Neem maar niet kwalijk. Uh, dat is het. Uh, nou, dan kan je er inderdaad een mooie uitleg bij doen, zoals u dat vroeger deed. Maar uh, wat kan je als sport er zelf nog aan doen dan, om het, om het media-genieke te krijgen? Nou, ik vind dat. Ja, maar dat hoeft helemaal niet. Dat, dat, dat, kijk, we hebben, op dit moment wordt op internet ongelooflijk veel geschaakt. En zitten chippies in die stukken. Dus wij, wij beleven alles live. En we hebben gelijk commentaar. Goed commentaar in elke taal die je wil. En we, we chatten onderling. De spelers en de meesters en de grootmeesters. Dus wij, wij missen niet veel. We hebben, we hebben een prachtige covering. Maar uh, ja, hoe maak je het sexier? Uh, ik denk dat wat Tata nu doet. Door te gaan zitten in een museum. Schaak is toch een combinatie van sport, kunst en wetenschap. Dus om in een museum te gaan zitten. Zo'n prachtig museum als het Rijksmuseum. Nou, dat zal zeker de pers halen. Dus dat is goed. En als je gaat zitten op de meest intelligente vierkante kilometer van Nederland. Namelijk in die campus in Eindhoven. Ja, dan spreek je die redacties wel aan. Dat gaat er dan gebeuren. U bent er erbij, neem ik aan, hè? Tuurlijk, al ja. elk jaar. Ja. Veel plezier. Oké, okay. blijf dat doen. Dank dat u even naar de telefoon kwam, Hans Beum. Uh, terug nog even naar Jeroen van den Berg. Ja, dat is natuurlijk wel een punt. Uh, het, uh, ja, ik noem dat dan het media-junieker maken uh, van die sport. Hoe lastig is dat? Nou, dat is ook wat, wat Hans net aangeeft. Dat is in deze tijd is het ook best wel moeilijk. Maar je kunt de vraag ook eigenlijk anders stellen: moet je dat wel willen als organisatie? Ik, ik ben er ook nog steeds voor om gewoon wel aan je sport zelf te blijven hangen. Die sport is gewoon echt mooi. Wat, wat er in een schaakbrein zich afspeelt, kun je helaas niet laten zien in filmverband. En dus ook niet in geluid of wat dan ook. Maar er gaat ontzettend veel om. Die kunnen zo diep rekenen. Ik vind dat als schaakliefhebber bewonderenswaardig. Dat, dat blijft het belangrijk. Dus zij moeten gewoon goede en mooie zetten doen. Wij schakers vinden dat allemaal prachtig. Hoe moet je die sport dan naar de gewone man brengen? Nou, dat is een beetje de achterliggende gedachte... wat wij ook met, het, met ons toernooi gaan doen. We hebben ineens bedacht, nou weet je wat... we gaan eens twee ronden buitenwijk aan zee spelen. Dus we trekken met dat uh, beroemde toernooi hmm. Nederland in. En ik denk ook dat dat wel aandacht uh, gaat trekken. We hebben al daarop positieve reacties uit Amsterdam zelf... en Eindhoven gekregen. Dus dat is in ieder geval weer eens een leuke poging... om wat nieuws te doen. In de schakenwereld staat ook... Wel uh, een relletje of zo hier en daar uh, gebeurt ja. nog. Dat, dat wil ook nog eens meehelpen. Ja, dat klopt. Dat is absoluut waar. De, dat, uh, dat wordt ook vaak trouwens door de spelers zelf uh, veroorzaakt. Dan is er weer, we hebben spelers ruzie en dan willen ze elkaar geen hand schudden en dat daar uh, krijgen de media dan lucht van en dan trekken ze massaal uit. Ze elkaar al... van vals spelen of ja, zo. Ja, precies. Nou, schakels, dat betreft zijn schaaks ook, <lacht> ook moeilijke mensen. Dan staan we weer massaal in, in, het, in de belangstelling. En ik ken ook organisatoren die gaan er wel eens expres wat regelen om maar in die pers te komen, maar daar houden ik zelf wat minder van. Uh, maar ook wij in Wijk aan C hebben ook wel eens een incident gehad en dan dan komt de pers, in ieder geval de televisie, ma massaal. Want over kranten aandacht hebben wij nooit te klagen ja. hoor. Uh, Hans Beum zei nog even heel kort: uh, Jan Timman, uh -huh. hè, dat was jarenlang onze schaakgrootheid. Je ja. kon mee met de beste. Um, maar het... we hebben ook trouwens. Ja, goed, maar dat is ja. nog van veel ja. verder terug. Uh, zit, zit er een nieuwe EU-Timman uh, aan te komen? Ja, we hebben Anish Giri, die hebben al een uh, Dat is een tijdje. Nederlands kampioen op dit moment. Nee, hij is niet Nederlands kampioen, want hij kon aan het laatste NK niet okay. meedoen. Maar hij is wel absoluut de nummer 1 van Nederland. Nummer 15 op de wereldranglijst. En hij is pas 19 jaar. Dus ja, dat is denk ik uh, absoluut iemand om in de gaten te houden. En die zou die rol over kunnen nemen. Maar het is vandaag de dag niet makkelijk, want er zijn heel veel goede spelers. Maar hij kan het waarmaken. Dus dat is iemand om in de gaten te houden. En die zou kunnen doen wat Hans net al vertelde. Uh, ja, als, als die om de wereldtitel zou gaan spelen, dan, nou, dan heeft iedereen het ah. wel over Zeker. Uh, ja, we gaan het meemaken bij de zoveelste editie van dit prachtige toernooi. 76. Ja. Kijk aan Jeroen van den Berg. Is de toernooi directeur. Dank voor het gesprek. In de praktijk de lunchverslaggever op werkbezoek. Anne van der Veen, ze verdiepte zich de hele week in de wereld van de oudere werklozen. Of zoals we tegenwoordig moeten zeggen, de oudere werkzoekenden. Minister Asscher heeft ruim 60 miljoen euro uitgetrokken om deze mensen weer aan een baan te helpen. Maar waar vinden ze dan die banen? Anne zoekt het voor de laatste aflevering van deze week uit. Vroeg of laat komt iedereen die een baan zoekt wel bij het UWV uit en dan bij een banenmarkt. En ik had dit niet helemaal verwacht, maar er staat helemaal rijen meneer. Ja, klopt, ja. Ik ben hier al vanaf half twee, ik denk de eerste de beste. En dan rennen om die baan te krijgen? Ren ja, rennen om die baan te krijgen, ja. En u staat ook helemaal vooraan? Nou, die mensen ook allemaal, denk ik. Het zijn er veel, hè? Want als we echt achter ons kijken, het staat echt een... Uh... Aardige rij. ja inderdaad. En ik zoek werk voor één dag. Voor één dag, ja. één dag, en ik werk nog één dag. Ja. Ja, onze, gro onze groep wordt een beetje nou, niet echt voor het zonnetje gezet. Er wordt weinig aandacht aan ons besteed, terwijl we toch een behoorlijk arbeidsverleden hebben. En wat is uw selling point? Uh, nou ja, positief zijn, hè? blijven. En hoeveel van deze banenmarkt heeft u al afgelopen? Nou, ik ben sinds 1 mei werkloos, dus dit is mijn tweede keer. Het is twee uur, dus uh, de banenmarkt is uh, geopend. Welkom, kom verder. Ja. Okay. Nou, daar gaan, we. daar gaan we. Verschrikkelijk druk, hè? Helaas. Is dat helaas? Nou ja, veel, veel werkzoekenden, dus. Uh, ja, en dat, uh, dat blijkt nu alweer. Freek Wiedijk ja. van het UWV. Klop. Hoe was dit vijf jaar geleden? Het was allemaal wat ruimer. Je kon gemakkelijker, uh... Bij de, werk, bij de werkgevers langskomen, ja. Want het is echt dringen vandaag. Het is erg dringen, ja. Maar heeft dit überhaupt zin? Want er zijn zoveel mensen. Ja, het heeft veel zin. Uh, de mensen leren in de training die wij geven... met, met name netwerken, de contacten leggen met, uh, met werkgevers. En hier hebben ze dan daadwerkelijk weer een, een mogelijkheid om dat te doen. En je ziet ze echt uh, heel bewust ook naar werkgevers toestappen. Even kijken. Nou, ik ga hier maar even mezelf uh, presenteren. Hoi, Hallo, goeiedag. Ik ben... Uh, Werkzoekende en ik okay. uh, heb altijd in de logistiek gezeten. Okay. En wil me graag aanmelden. Of, uh, voor... Uh... Ah, heb je CV bij? Nee, die heb ik hey. niet bij. Nee. Nou, Hoe ging dit? Nou ja, ik had eigenlijk niet gerekend uh, dat ik mijn CV moest uh, meenemen. Ik had eigenlijk gedacht dat het meer persoonlijker uh, ging. Want dit is weer het uh, digitale tijdperk natuurlijk. Dus, uh, nou ja. We sturen mijn cv op. U heeft wel een cv? Ik heb wel een cv, ja. Nee, ik heb al meerdere keren gesolliciteerd. Dus. Mensen zullen het toch zelf moeten doen. Wij, wij geven ze allerlei hulp in. de geven ze instrumenten. Uh, hè, via de trainingen. Uh, trainen we mensen om bepaalde vaardigheden uh, te ontwikkelen. En dat zijn gewoon dingen die ze nodig hebben... om weer op een goede manier op de arbeidsmarkt... Uh, te kunnen wedijveren met de andere werkzoekenden. Doet de regering genoeg? Ze zijn wel op de goede weg. Met de extra gelden voor de 55-plussers, waardoor we die trainingen kunnen geven. En de plaatsingsfie, als, als uh, intermediairs mensen kunnen plaatsen, staat er ook een bedrag tegenover. Ja, het zijn toch allemaal dingen die helpen. Ja. Maar gaat het het probleem oplossen? Uh, nou, of het het probleem oplost, uh, ik denk het niet. Maar de mogelijkheid, of de kansen van, van 55-plussers, zullen in ieder geval groter worden. Nou, en in Haarlem blijft het maar druk op de banenmarkt. Dat is het zeker. En heeft u al wat? Nee, ik heb nog niets gevonden. Je kan wel aan de baan, maar voor een tientje per uur bruto. Deze mevrouw sprak net al bij de ingang. Ja, klopt. Dat is waar, ja. ja. En hoe gaat het? Nou, ik vind het heel erg druk hier. Een beetje te massaal. Ja. Ik ga naar dus, ja, is goed, Wies. Oké, okay, dankjewel. Ja, ja. En wat heeft u in uw hand dan? Nou, ik heb wel wat folders gepakt. En die wil ik even doorlezen. En ik moet even wat invullen voor een callcenter. Kijken of dat eventueel wat is. Maar... Uh... Nee, ik word er niet echt vrolijker van hier. Nee? Nee, nee, nee vind ik niet. Okay. Hartelijk bedankt voor de informatie. Oké. Okay. En ik ben toch wel wat op leeftijd. Maar ja, ik zeg weer ervarenheid is ook weer iets wat... Uh... Wat Dat was het weekje in de praktijk met Anne van der Veen. Van der Veen. Volgende week meer zometeen stand.nl. Nu het laatste nieuws. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Marian Koekoek. Premier Rutte noemt de Nobelprijs voor de vrede voor de OPCW een belangrijke opsteker voor de organisatie. De organisatie tegen chemische wapens is net bezig met onderzoek in Syrië. Volgens de deskundigen kan het voor de inspecteurs het werk vergemakkelijker. Nu de organisatie de belangrijke prijs op zak heeft. Proces tegen kickboxer Bader Hari loopt een paar weken vertraging op. Eerst moet er een onderzoek worden gedaan naar het lekken van het strafdossier... naar Caros brandpunt. Dan pas zal het OM met een eis komen. De Nederlandse bischoppen gaan op 30 november op bezoek bij de paus. Bisschoppen moeten om de vijf jaar bij de paus verantwoording afleggen. Maar de laatste keer was dat voor de Nederlandse bischop in 2004. Het Vaticaan heeft nogal een achterstand. En de NS laat steeds vaker stations over als er veel vertraging is. De NS spreekt van incidenten, maar zegt dat het soms de beste keuze uit twee kwaden is. Het overslaan van een station gebeurt volgens de NS alleen als er op zeer korte termijn wel een andere trein op het station stopt. En dan gaan we naar de OPCW, waar een persconferentie is, Mark Hamer. De persconferentie is zojuist begonnen. De kennis die de Turkse prijs brengt zal ons aanzetten tot nog sterker en grotere dedikatie. Ik hoop echt dat deze award en de OPCW's ongoing mission samen met de Verenigde nations in Syrië, helpen bij bredere efforts om vrede te bereiken in dat land. And, and the suffering of its people. I take this opportunity to commend all those who have contributed to making the ban on chemical weapons an enduring and universal norm. I look forward to accepting this award in humility and in recognition of the professionalism of our staff, both past and present, and the strong support we have received From our state Thank you. Dat was een korte verklaring van van de directeur-generaal, dus van de OPCW toen we zojuist de uitzending in binnenkwamen... toen zei hij ook van ja, ik hoop dat, dat deze toekenning van de Nobelprijs... ons zou helpen bij het werk in, in Syrië. Natuurlijk de meest recente klus van de OPCW. Eh, om daar eh, de chemische wapens die door, eh, waarschijnlijk door Assad zijn gebruikt... om die eh, te ontmantelen. Eh, en eh, hij zei ook ja, de, de steun te bedanken van alle landen... die tot nu toe eh, hebben ge, gesteund, de OPCW. Dus de conferentie gaat even verder earlier and on different occasions. Nevertheless, we believe that we have necessary knowledge and expertise which has been which has been developed over the past 16 years in our organization and uh, provided that the situation permits, and I already highlighted the main challenge as the safety and security of our uh, staff deployed in Syria, if the situation permits, we would be capable to deliver the tasks and trust to us as well as ...to do them uh, within the uh, determined deadlines. Er werd een vraag gesteld over of zij hun werk wel konden of op tijd konden afleveren in, uh, in Syrië. Daar nou, is natuurlijk te veel vragen over. Uh, en de, zojuist is de directeur-generaal dat hij denkt met de ervaring die de OPCW heeft... ...dat ze die klus in Syrië inderdaad op tijd kunnen afronden. I spoke to them this morning, we nog niet that the Peace Prize would be awarded to our organization. But uh, I, I shared the message that I issued to my own staff, congratulating them, commending them for all efforts they have deployed. And of course, in particular, those who are now in Syria, uh, who are operating, who are working in a very challenging uh, environment. Een, uh, toch wel iets geëmotioneerde directeur-generaal... die heeft vanochtend nog gesproken met de inspecteurs in Syrië. Op dit moment zitten er 27 inspecteurs uh, van de OPCW in, uh, in Syrië. Hij heeft ze gefeliciteerd. Ja, ik heb zojuist ook even met een woordvoerder gesproken van de OPCW... die vertelde hoe het er uh, vanochtend aan toeging toe uh, op het moment dat het bekend werd. Uh, die man zei, uh, deze woordvoerder zei... ja, wij zijn één grote familie met mensen van overal op de wereld... Ja, en onze handen en voeten zijn... Inspecteurs en op het moment dat hij dat zei, schoten de tranen in zijn ogen. Duidelijk geëmotioneerd, op OPCW-organisatie. Mensen die eigenlijk tot de afgelopen jaren vooral een beetje onzichtbaar zijn geweest, niet echt in de spotlights hebben gestaan. En nu opeens de Nobelprijs krijgen. De afgelopen maanden is ook wel veel in het nieuws geweest. Ze voelen dat echt als een waardering voor het werk dat ze tot dan toe vooral in stilte hebben gedaan. Mark Hamer dus bij de OPCW. Hij blijft daar die persconferentie volgen. En in de loop van deze middag hoort u daar ongetwijfeld meer over... in de berichtgeving op de hele uren en straks in het NOS Radio 1 Journaal. Nu de ANWB-verkeersinformatie, John Sohoka. Met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge, 4 kilometer. Op de A20 richting Hoek van Holland... ook 4 kilometer voor knooppunt Kleinpolderplein. En op de A27 Breda richting Utrecht... daar staat tussen knooppunt Hoepolder en Hank 3 kilometer. En verderop is een ongeluk gebeurd bij Utrecht Veemarkt... daar staat 2 kilometer file en daar is de ook afgesloten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Het is vandaag Coming Out Day. En daar besteedde het NOS Radio 1 Journaal vanmorgen op deze zender ook al aandacht aan. Verslaggever Mayno Remmers vroeg studenten of ze homo's kenden en wat ze daarvan vonden. Een oom van mij is zomaar. En trouwens ook een neef. Dus uh, ja, ik heb er niks tegen, maar... Uh... Maar, maar, maar ze moeten mij niet lastigvallen. Ja, ons land uh, kent een lange geschiedenis als het gaat om homo-emancipatie. Toch lijkt het de laatste jaren minder te worden geaccepteerd. Blijft het pleiten voor acceptatie van homoseksuelen bies en transgenders... een actueel thema door de komst van nieuwe bevolkingsgroepen... of is de strijd inmiddels gestreden en zijn we moe van alle voorlichtingsprogramma's... en goed bedoelde initiatieven? Ik praat erover met Mirella van Markers, presentatrice van uh, Hart van Nederland tegenwoordig... en bestuurslid bij COC Nederland. Mirella, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Drie keuzes aan het beginnen, mag je al ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Uit de kast komen is een life-changing experience. Ja. Ik ben de clichébeelden over gays en lesbos goed zat. Ja. Wil je een echte carrière? Blijf dan lekker in de kast. Nee. Goed, dan de stelling. Coming-out-dag is nog steeds noodzakelijk. En we roepen iedereen om daarop te reageren. Eens of oneens. Sms dat naar 7070. Kost 50 cent. 0800-1101. Gratis telefoonnummer. U mag stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Mirella, coming-out-dag is nog steeds noodzakelijk. Eens of oneens? Eens, absoluut. En waarom? Waarom? Nou ja, zolang er nog steeds mensen zijn... Uh, lesbiennes, homo's, transgenders, biseksuelen... die niet voor hun geaardheid uit durven te komen... op het werk, uh, op school, uh, in een verzorgingshuis waar je woont... dan is het nog steeds noodzakelijk dat er een coming-out-dag is. Het is belangrijk, uh, onbekend maakt onbemind, zeg ik altijd. Uh, klinkt cliché, maar is natuurlijk zo. Er zijn veel vooroordelen. En ik denk het, uh, zodra het bespreekbaar wordt... Uh, kun je meer begrip krijgen en is het ook voor... Uh, ja, de homoseksuelen, ik zeg nu even homoseksuelen, anders zeg ik het heet de homoseksuelen, ja. lesbiennes, lesb lesb transgenders en biseksuelen. Voor de LHBT's is het een stuk makkelijker om uit de kast te komen als het bespreekbaar is. En als je ook weet en voelt dat het geaccepteerd is in de omgeving. Ja. Maar we, we denken in ieder geval, dat is op zijn minst het geval, we denken dat we toch best tolerant zijn in Nederland. Ja, dat denken we. Maar uh, ik denk altijd, ja, de tolerantie het is eigenlijk een soort schijntolerantie die we hebben in Nederland. Het is meer een soort onverschilligheid. Uh, bij het begin van, uh, van de uitzending hoorde ik een jongen ook zeggen... ja, mijn oom is uh, homo, ja. mijn neef is homo. Ja, ik, vind, ik heb er niks op tegen als ze mij maar niet lastig vallen. Precies, nou, dat ja. is dus de spijker op z'n kop. Uh, uh, voorbeeldje uit mijn eigen leven. Dat is, uh, nou, denk ik uh, drie kwart jaar geleden... liep ik uh, in onze buurt, Amsterdam, met mijn vrouw hand in hand over straat. we werden uitgescholden lesbisch, lesbies Nou ja, dat... Ik denk je in je eigen stad in Amsterdam. Dat is toch de meest tolerante stad van, van de Nederland zou je denken. Nou ja, daar heb je dus al te maken met verbaal geweld. Ja. En ook met fysiek geweld overigens. Hey, en, de, en de aandacht ervoor hè, in, de, in de media bijvoorbeeld. Is dat, is dat de juiste manier vind jij? Dat vind ik wel. Ik denk uh, de media, de kanalen kun je juist gebruiken om iets bespreekbaar te maken. Ook vandaag overal hangen hopelijk posters hè, van de campagne. En uh, homo zijn is fijn, maar uh, dat de homo zijn is fijn, maar ze moeten wel normaal doen. Dat maakt het wel bespreekbaar. Als je iets onder ogen krijgt, zichtbaar maken, dat is gewoon de enige manier om het bespreekbaar te maken. Ja, want Benjamin van Ester, dat is een van de oprichters van Expresso... dat is de Belangenvereniging voor de Holebi-gemeenschap... Ja. die vindt dat die media nogal ja, hun, hun doel voorbij schieten. We praten dan wel inhoudelijk over de problemen rond homoseksualiteit... maar dat wordt dan altijd geïllustreerd met beelden van de Gay Pride, pr pride bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk jammer. Want, uh, kijk, Gay Pride is natuurlijk een fantastisch feest. Het is natuurlijk eigenlijk, je moet het zien als het feestje van de homoseksuelen... En dan gaan we natuurlijk met z'n allen ontzettend helemaal los. En dat is hartstikke mooi. En ik vind het ook prima als iemand daar in zijn string gaat staan. Het is gewoon een feestje. Zo moet je het ook zien. Maar als dat het enige beeld is wat gecommuniceerd wordt... dan heb je natuurlijk wel een probleem in de beeldvorming. Dus het zou natuurlijk inderdaad heel mooi zijn... als de media zich daar bewust van zijn. En bij serieuze onderwerpen ook gewoon uh, een ander beeld kunnen laten zien. Want het is er wel degelijk. Hmm. Hoe oud was je eigenlijk zelf toen je uit de kas kwam? Ik was zelf 19. En dat was lastig? Dat was heel lastig. Ik heb er heel veel moeite mee gehad. Ik, heb het, uh, nou, na een hal... ik kreeg meteen een relatie met een van mijn huisgenootjes. Ik woonde in een studentenhuis in Amsterdam. Zo ben ik er ook achter gekomen. Daarvoor dacht ik dat ik gewoon hetero was op de middelbare school. Uh, dat bleek dus niet zo te zijn. En ik heb het na een half jaar aan mijn ouders verteld. Maar pas, nou, ik denk na een jaar pas, aan mijn vrienden om me heen omdat ik zo ontzettend... Uh, ja, ik had er echt moeilijk mee. Ik dacht echt dat, uh, dat, dat iedereen mij zou verlaten. En dat ik er dan alleen voor zou komen te staan. Dus uh, die angst, die herken ik heel goed. Ik snap heel goed waarom mensen het eng vinden om uit de kast te komen. Ja. En in jouw carrière bijvoorbeeld, heb je er daar uh, last van gehad? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Want ja, word je voor een programma niet gevraagd... of mag je een bepaald programma niet presteren omdat je lesbisch bent? Dat weet je natuurlijk niet. Uh, want dat, dat communiceren mensen natuurlijk nooit me, uh, met je. Maar volgens mij heb ik er geen last van gehad. Ik denk het niet. Ik denk dat het juist heel belangrijk is dat je open bent. Want dat is de enige manier om... Ja, het klinkt altijd cliché, maar echt jezelf te zijn. En dat is voor mij de enige manier om in je kracht te staan... En uh, dat heb je nodig ja. als jij uh, goed wil functioneren in de maatschappij. Dus ook als je een uh, carrière wil opbouwen. Ja, want heb je het idee, want bijvoorbeeld als, je, als je gewoon de tv's aanzet op een avond... dan, dan, nou ja, dan zijn er heel, komen er heel veel mensen voorbij. Mannen vooral ook, waarvan je weet, nou ja, die, die is gewoon homo omdat hij ja. vooruit komt. Nou je ja, hebt dat wel eens gehoord. Met, met, op, met vrouwen op een of manier, is, dat, is dat minder of zo, heb ik het idee. Ja, dat hoor je heel erg vaak. Ik wist het van jou eigenlijk ook helemaal niet, eerlijk gezegd. Ja, maar ja goed, weet je... Uh, ik weet ook niet van jou of je heenschoof homo bent. Het nee. is natuurlijk heel raar dat... waarom zouden wij zo expliciet onze uh, seksuele voorkeur moeten uh, ja, maar, maar, maar, ja, Ik zit hier nu, omdat ik er natuurlijk een maatschappelijk belang bij heb. Hè. Ja. Ik vind het heel belangrijk uh, dat, dat mensen uit de kast durven komen... dat dit bespreekbaar is, omdat dat nog nodig ja. is. Maar het is natuurlijk eigenlijk van de zotte dat wij in het openbaar, in het publieke domein... onze seksuele geaardheid ja. met elkaar nee, moeten delen. Dat, dat snap ik. En dat, als je dat niet wil, hoeft dat ook helemaal niet. Natuurlijk, maar het gaat even om de acceptatie. En het lijkt alsof of mannen dan uh, uh, ja, eerder of sneller geaccepteerd worden... dan vrouwen of zoiets. Ja, nou ja, ga ik iets heel gevaarlijks zeggen. Misschien heeft het wel te maken met het feit dat... Uh, de vrouwen die iets doen in het publieke domein... misschien dat ze dan bang zijn dat... Uh, ja, ik weet het niet, dat... dat ja, ik weet het eigenlijk nee, niet. Ja, waar nee. zou het aan liggen? Ja, nee, ik weet het ik ook denk, niet. Het viel ons zo, uh, zo een beetje. op. Misschien is het zo omdat we vaak, uh, ja, als vrouwen, misschien sowieso uh, eigenlijk al vaak een stapje harder moeten zetten om uh, een bepaalde mm. credibility op te bouwen. En dat. dat ja, en ja, je hebt er denk ik vaak ook gewoon geen zin in. Dat je denkt van, ik ben niet alleen maar dat. Ik ben niet alleen maar mijn seksuele geaardheid. En het is wel zo, als jij in de media of überhaupt mee naar buiten treedt... is dat natuurlijk wel vaak waar uh, mensen weer op terugkomen. Ja. Um, jij zei net van uh, je liep met jouw vrouw over straat in Amsterdam. Het um, idee en de bericht die we de laatste tijd vaker horen... is dat nou ja, met name uh, jongens met een uh, islamitische achtergrond... daar moeite mee hebben. Dat, dat vrouwen dat doen en mannen daar hand in hand uh, lopen. Je hoort trouwens dat soort dingen ook in de provincie... op het platteland uh, uh -huh. waar, uh, waar mensen op die manier reageren. Uh, moet daar speciaal beleid voor worden gemaakt, vind jij? Ja, nou, speciaal beleid. Kijk, er moet natuurlijk sowieso hard uh, tegen opgetreden worden. En dat moet gewoon duidelijk gecommuniceerd worden. Ook bo van bovenaf, uh, ook vanuit de politiek, dat dat echt niet kan. Dus ik denk dat de politiek daar ook een heel duidelijk statement in moet maken. Maar wat vooral aan de orde is. dat het vooral he, de uh, lesbische vrouwen die er heel mannelijk uitzien. en de uh, homoseksuele mannen die er heel vrouwelijk uitzien. vooral die groep heeft heel erg te maken met pesterijen, met geweld. Dus het heeft heel erg te maken met dat wij. Uh, of wij, de, de maatschappij, de samenleving... het heel moeilijk vindt als iemand niet aan het standaard plaatje man-vrouw mm -hmm. voldoet. Ja, uh, duidelijk. En, en dus is zo'n coming-out-dag uh, van groot belang. Dat is eigenlijk jouw stelling, hè? Absoluut. Want ik uh, denk, wij moeten wat ruim denkender worden met z'n allen. Hè? Uh, niet, net zoals die jongen aan het begin vind ik gewoon echt een heel mooi voorbeeld. Ja, uh, not in my backyard. Ja. Uh, niet te dichtbij. Mensen hebben een bepaalde angst en die is totaal ongegrond... Maar ook het beeld dat... Uh alle lesbische vrouwen mannelijk zouden zijn of alle homos vrouwen. Dat is natuurlijk ook niet waar. Maar er zijn natuurlijk wel vrouwen die mannelijk zijn of andersom. Maar ja, er zijn hetero vrouwen ook. En ook daar moeten we gewoon wat minder ja, bekrompen over nadenken. Weet je, je hoeft niet iedereen in een standaard man-vrouw hokje te duwen. Goed. De stelling dus, coming out dag is nog steeds noodzakelijk. Mirella zegt dus ja, eens met die stelling. Ruim 800 mensen hebben intussen tussen onze site gezet. We gaan naar de bellis nu, Mirella, Dus kom ik zo meteen graag bij jou terug. Ja. Om de reacties door te nemen. 52% eens met de stelling. 48% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Kees Lok. Ik ben het oneens met de stelling. Uh, ik denk dat het COC dit onderwerp wel genoeg op de agenda heeft gezet. En uh, ik vind dat ze ook erg drammerig zijn op dit gebied. Iedereen moet maar denken zoals zij denken. En ja, ze hebben totaal geen acceptatie voor mensen die ja, op dit onderwerp gewoon anders denken. Nou, maar is dat nou echt zo? Ik hoor nu net Mireila van Marken spreken. Die is bestuurslid, notabene, van het COC. die heeft er volgens mij een hele... Uh, genuanceerde mening over. Maar komt wel op voor het feit dat, dat zij en haar lotgenoten, zou ik maar even zeggen, uh, daar nog steeds erg veel last van hebben in Nederland. Nou, ik bedoel daarmee, uh, als we kijken naar de weigerantrenaar, uh, hoe ze daarop gefocust zijn. Terwijl in elke gemeente kan een uh, homoseksueel kan daar gewoon trouwen. En ja. uh, de mensen die daar dus moeite mee hebben, uh, die worden gewoon zo voor het bok gezet van, ja, geef je functie maar op. Want ja, je wilt die minderheid niet trouwen. En ja, daar heb ik gewoon hele grote problemen mee. Ja, Dank u wel. StampertNL, Goedemiddag. U spreekt met de heer Van Rest. Ik ben het helaas eens met de stemming. En het woord helaas, zeg ik. Omdat dat nog nodig is. En dan is het nodig voor zo'n manneke die dat zegt. Uh, niet te dichtbij in uw uitzending. En die meneer die hiervoor voorsprak. Weet u, u, ik heb het net tegen die mevrouw gezegd... waar ik uh, dan aan doorbelde, was een mevrouw. Mm. Nog die vrouw, nog ik... Nog u, als wij, we hebben allemaal latent eh, homoseksualiteit in ons. Als wij met een koest, met z'n allen als mannen op een eiland stranden. Of als vrouwen op een eiland stranden. Ik denk dat u ook niet kan zeggen, als je daar langdurig zit... of je je seksuele gevoelens niet met mannen gaat delen. Ja, ik hoor een tv-programma aankomen. Nee, je te een programma. Ik ben 85 en ik ja, heb levenservaring. Ja, nou, dan gaan we samen. Ja, ik bedoel, ik wou nog één ding zeggen. Ja. Ik zoen mijn zoons, die zijn allemaal oud, he, ja. van jongs ervan, gewoon op straat. Ja. En soms word je voor homo uitgescholden, ja. iedereen kan zien dat ze niet van de apen zijn, maar van mij. Ja. Duidelijk, dank u wel. Stoppetnl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Even met Klaver. Ik ben het helaas, of helaas, maar ik, heb het, ik ben het helemaal niet eens met het standpunt. Meneer, we hebben al zoveel. We hebben de Cape Pride. We hebben toen laatst het protest gehad uh, tegenover Rusland. Dat anti wat, wat, ze, wat ze daar hebben aan het anti beleid ja. Waardoor we nu weer problemen hebben met het land. Nou, we hebben, als er een homohuwelijk is in Parukwaj, dan moet dat luid en duidelijk op de op de nos, op, de, op het nieuwsuur euh, worden gezet. Nou, ik vind het een beetje overdreven allemaal. Ik, ik, hmm. ik, heb, ik heb het gevoel dat ik me excuus moet aanbieden... dat ik geen homo ben. Maar is het ook, dit is toch ook zo dat, dat als je... Nou, stel dat het nou allemaal heel, helemaal geaccepteerd was... dan zou je ja. er inderdaad veel minder belangstelling voor hebben misschien... Ja, want dan nee, maar, is iedereen even, even gelijk. U weet dat er, er altijd mensen zijn, we hebben het over de islamitische cultuur gehad, die daar moeite mee hebben. Dus er zullen altijd mensen zijn die daar heel veel moeite, die er tegen ageren. En dat blijven houden. Maar ik denk dat de mensen moeten oppassen dat het niet te veel geaccentueerd wordt. Ik, ik, ik denk niet dat je er veel mee opschiet. Ik denk dat, er, dat je in, te, in tegendeel. Ja, toch een beetje de anti-gevoelens. Uh, ja, dat, oh. dat hier komen. Oké, okay, dat gaan we straks voorleggen, aan Mirelle. Dank u wel. Stamper.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, Jurgen, met Carla. Goedemiddag. Ik wil even zeggen, ik wil de religie er even bij nou, Ik ben het eens met de stelling, maar dan nou vind ik het belachelijk. Ik, woon in, ik leef in de 21ste eeuw, dat dit nog een thema moet zijn. Um, ik was een keer in gesprek met een meneer en die zei dat God de mens geschapen heeft, behalve de homo's. En toen zeg ik, nou, dat, dat vond ik een, heel, een hele nage opmerking. Ja. En toen, toen vroeg ik dan, wat is er mis mee? Uh, ja, ze mogen er wel zijn, maar hij keurt het gedrag niet goed. Waarop ik tegen hem zei, dan is er iets met de schepping mis. Dan moet God opnieuw geschapen worden. En dat bedoel ik te te zeggen, in de 21e eeuw spreek ik de religie erop aan. Die me kan meer kapot maken dan je goed is. Ja. En dat is met dat onverdoofde ritueel slachten en noem maar op. En nou, met deze discriminatie, pak eens een keer de verkrachters aan en gooi die is allemaal in de kast. Goed, dankjewel Carla. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Alf. Morgen, mooi die laatste. Maar nee, ik ben het toch niet eens uh, met het stand. Niet dat ik daar geen begrip voor heb, voor, voor Mire Mirella. Mirella is het geloof ik. Ja. Uh, ik begrijp juist heel goed uh, hoe het is om, om, om uit de kast te moeten komen. Maar doe dat in godsnaam in besloten kring en, en eigen vrienden en vriendinnen. Het is echt hoor, het zal ook niet hadden over de 21ste eeuw en religie. Dat moet je daar meer bij houden. Ik ben... maar, maar, maar meneer Mageland, als je dus dat dus bijvoorbeeld als het voorbeeld van Mirella aanhouden. Die is, daar, die is daar juist, ze zegt dat is echt een, een enorme mijlpaal in mijn leven geweest. Dat ik dat uiteindelijk openlijk kon zeggen buiten en, en me daar ook naar kan gedragen. Anders moet je mensen toch beperken in zijn. Nou, in, ja, je zal een, een, een vorm van tactisch uh, leven en manoeuvreren moeten, moeten handhaven. Dat maar, is, maar waarom moeten zij gewoon... dat wel en wij hetero's niet nou, zeggen? Ja, maar. dat is nou juist omdat wij. Uh, natuurlijk, ik wil niet zeggen dat ze niet deugen, maar het is ook. mevrouw had het over een religieus. Maar het gaat niet alleen religie, over religieus. Het gaat ook over mensen die helemaal geen religie aanhangen. Die zijn net zo goed. Die hebben allemaal hetzelfde. Je, je accepteert het, ook voor de vorm vaak. Maar als het erop aankomt. Nou word je toch daarop aangesproken, in ieder geval op gepakt. Het is, al, het is ook niet bevorderend om die gay parade zo, zo provocerend te doen. Mm -hmm. Doe het niet, doe het. Wees jezelf en ga ook rustig met je eigen slachtoffer. Maar zorg ervoor dat het niet te veel naar buiten komt. Ja. En dat mensen die. er lopen genoeg mensen rond die daarop wachten om je om je daarop aan te pakken. En dat zal zo blijven. Dat, dat ja. zal vanaf, dat is volgens mij is vanaf dat de wereld ontstaan is, is dat al. Ja. En dat zal. Ja. Zolang de wereld blijft bestaan, zou je dat altijd dat gedrag houden. Dus uh, okay. echt, ga daar dat tactisch mee om, dat is mijn enige advies, helaas. Oké, okay, duidelijk. Anders. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Die is weg. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? Hallo, je spreekt met Elias. Elias. Goeiedag, uh, ik ben het eens met de stelling. Ik vind het gewoon heel achterlijk dat we in het jaar 2013 leven... en mensen nog moeilijk doen om homoseksueel of lesbien of, of transgenders. Dat vind ik gewoon achterlijk. Ja, nou ja, achterlijk zeg je. Maar goed, je hoort, je hoort net een paar mensen die op zich niet achterlijk zijn volgens mij, maar die dat echt wel vinden. Ja. Die, die, of die zeggen juist van, hou het maar een beetje uh, onder, de, onder, de, onder de pet, dat is, dan ja. is het goed. Hoezo onder de pet? Als, ik, ben, ik ben zelf hetero, ik hou het toch ook niet onder de pet. Nee. Als, je mijn, als je mijn hand uh, bij mijn pols opensnijdt, komt er rood bloed uit. Als je een homoseksueel gaat iemand bij het... Pols opensnijd komt er ook grote bloed uit. Hoezo ah. mag ik het wel naar buiten uiten en homo's niet? Ja, Oké, okay, nou duidelijk. Dankjewel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo, met wie? Dag, u spreekt met Gea. Gea, zeg het maar. Ja, ik wil graag even reageren op die mevrouw die zo net aan de telefoon was. En die uh, zei dat God opnieuw moest uh, geschapen worden. Nou, dat is echt niet. Maar God heeft dus wel de homofiele mensen geschapen en de lesbische vrouwen geschapen. Maar hij keurt af. Dat ze dus met elkaar een relatie hebben. Dat keurt hij af. Maar waar staat dat, waar staat, waar staat dat precies? Dat, dat staat in de Bijbel. Ja? Dat staat in de Bijbel. De Bijbel die zegt dus dat God een man en een vrouw heeft geschapen. En dat die bij elkaar horen. Verderop in het Nieuwe Testament staat ook dat uh, mannen uh, niet bij mannen horen te liggen. Dat keurt hm. hij gewoon af. Maar ja. hij keurt nou, nee, hij dat... niet de mens ja. af. Ja. Echt niet. Hij ja, ja niet goed. Dat blijft, een eeuwige, dat blijft een eeuwige discussie volgens mij. Maar goed, dankjewel voor het uh, reageren. En dat uh, zeggen we tegen iedereen. We gaan snel terug naar uh, Mirella van Markers. Presentatrice van Hart van Nederland. Bestuurslid van het COC. En het gaat dus over die stelling. Coming Out Dag is nog steeds noodzakelijk. Mirella, wat vind je van de reacties? Nou ja, wat je hoort. En uh, in ieder geval ga ik natuurlijk even in uh, de tegenstanders. Wat je hoort, hè, houdt vooral bij jezelf. Maar dat is nou precies wat niet kan. Hè? Want je functioneert natuurlijk in de maatschappij. Je wil op je werk gewoon bij het koffiezetapparaat kunnen vertellen. Ik heb met mijn vrouw dit weekend ontzettend. Leuk weekend gehad, we hebben dit en dat gedaan. Of op school wil je gewoon kunnen vertellen: ah, Ik ben met mijn vriendje uit geweest, met mijn vriendinnetje uit geweest. Daar gaat het in het leven gaat het natuurlijk om dat je gewoon uh, jezelf kunt uiten, dat je dat kunt delen. En het is natuurlijk erg als dat niet kan. Uh, het blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat bij 50% van de bedrijven aan de lopende band flauwe grappen worden gemaakt over homoseksualiteit. Nou, dan durf jij niet bij het koffiezetapparaat een mooi verhaal te vertellen over hoe je weekend was, ge was geweest. Dus puur jezelf kunnen zijn, gewoon jezelf uiten, als dat niet kan. Ja, en dat, dat blijkt dus nog steeds niet te kunnen. Dus daarom is die coming-out-dag nog steeds ontzettend belangrijk. Ja, nou ja dat, dat is het precies inderdaad. Waar, waar een aantal bellers, uh, eigenlijk, wat die, zijn, die staan denk ik wel aan de kant van... ja, je moet dat kunnen zijn, maar die zeggen dan... ja, wees nou tactisch en Kijk, houd het een beetje onder het, de pet. Precies, het probleem zit hem in het feit... dat statistisch gezien homoseksuelen... Onze groep, noem ik het maar even. Wij zijn een minderheid. Dat kunnen we niet veranderen. Maar dat betekent ook dat je altijd moet opboksen tegen een dominante norm. Kijk, en bij heteroseksuelen is het allemaal zo vanzelfsprekend. Dus ik snap, ik snap dat zij zeggen van. Ja, uh, schreeuw het niet zo van de daak, overdreef doe ik ook niet. Nee, dat doe je niet, omdat het niet nodig is. Het is de norm. Het is vanzelfsprekend. En voor onze groep is het niet zo vanzelfsprekend? Omdat je namelijk in een omgeving komt waarbij het niet geaccepteerd is... waarbij je er niet makkelijk over kunt praten, waarbij je gepest wordt... En daarom is het toch belangrijk... Uh, ja, dat dat wel bespreekbaar wordt. ja En dus zo'n coming-out-dag uh, eigenlijk gewoon noodzakelijk is. de stelling. Zolang, uh, zolang er nog steeds mensen in de kast zitten... zolang er nog steeds mensen gepest worden... zeker ook het thema van dit jaar... als vrouwen mannelijk eruit zien... of mannen zien er te vrouwelijk uit... als dat allemaal niet kan... en als je daarop gepest wordt of mishandeld wordt... Ja, dan is er een grote noodzaak. Ja. Dank dat je meedeed in Stand.nl. Mirella van Marcus is dat. Uh, u kunt blijven stemmen op onze stelling. Die staat de hele middag nog op www.stand.nl. De laatste cijfers daar. Bijna 1000 mensen gestemd. 53% eens. Dat is een procentje bijgekomen volgens mij. Vergeleken met een half uurtje geleden. 47% oneens met de stelling. Blijf reageren als gezegd. Zometeen na twee is er vrijdagmiddag live vanuit Amsterdam. Ik neem aan dat ze niet op het terras zitten vanwege de regen. Gewoon lekker binnen. Ik wens u vast een prettige vrijdag verder. Prettig weekend. Goedemiddag.